Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het dit jaar met Sint en Kerst? Daarover hebben de 25 veiligheidsregio's vanavond een overleg. Nu is het nog niet duidelijk of we met Kerst uit eten kunnen... of met de hele familie aan een lange tafel met rollades en aardappelpuree kunnen zitten. Ook is het nog de vraag hoe de jaarwisseling eruit gaat zien. Rutte had het er al over bij de laatste persconferentie. Hoe gaan we om met de Kerst... Uh, hoe gaan we om, uh, ook met vuurwerk, daar kom ik ook nog op terug, maar ook met die vraag, wat kun je dan doen vanaf half december in termen van, wat is er dan misschien weer mogelijk? Het kabinet heeft beloofd er volgende week op terug te komen. In Sittard in Limburg is iemand opgepakt voor het plannen van een moordaanslag. De politie kwam de man op het spoor door EncroChat, een versleutelde chatdienst die ze onlangs hebben gekraakt. Volgens de regionale zender L1 zou het gaan om een afrekening in de drugswereld. In Madame Tussaud in Londen ziet het wassen beeld van Donald Trump er wat anders uit. Volgens het museum heeft hij na het verliezen van de presidentsverkiezingen tijd zat om bezig te zijn met zijn lievelingshobby golfen. En daarom hebben ze het beeld maar een golfoutfit aangetrokken en een tas vol clubs naast hem neergezet. En nog vijf nachtjes slapen, dan komt de Sint weer aan. Op een geheime locatie, want corona. Dus moeten kinderen het zaterdagochtend volgen via tv. WNL vroeg ze ernaar. Ga je kijken? Ja. Ja? En waarom?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 Als Laura de hond uitlaat bij het spoor moet Stan langzamer gaan rijden. Komt Danny te laat om Tess af te lossen? Kan Tess haar man niet op tijd oppikken? En missen als ouders de i-musical? Laat je hond niet uit bij het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt.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 was het nummer Tainted Love. En niet van Gloria Jones of van. Uh, uh, ja. Maar de, de, de groep The de Standals. Die hebben dit uh, de eerste keer uitgebracht. En dat was dus hun nummer nu. Maar uh, ja, dat wat ge, is geen hit geworden. Maar daarna, door Soft Cell. is de New Wave versie wel een grote hit geworden. En uh, dit was het nummer uit 1964, wat u net hoorde. We hebben aan de telefoon Eddie Bulling van de Drie Aapjes. Goedemorgen. Hé, hey, het is goedemiddag. Sorry, ik, ik vergis me steeds. Het is, uh... Maakt het helemaal niet uit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hey. Het is ingewikkeld, hè? Ja, het is een lastige tijd voor iedereen. Ja. ja. Je wordt er ook nog gek van een beetje. Ja. Corona-moe. Corona-moe, ja. Dat is inderdaad een mooie, een mooie uitdrukking: corona-moe.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 Eigenlijk, dat is, uh, Ik hoop dat ze het vogeltje weer gaan doen, al is er geen corona. <laughs> ja, ik, ik vond het op zich ook uh, een heel mooi systeem. Uh, en ja, uh, de, de, er is natuurlijk altijd wel iemand die klaagt, hè? Uh, er is altijd ja, wel iemand die zegt een beetje, van... Uh, dat uh, ja, dat is absoluut zo. Hey, en, en als je dan nu kijkt naar uh, de daghap uh, of uh, dagmenu wat jullie uh, presenteren... is dat dan een drie -gangen menu? of is dat alleen maar één... Nee. We hebben zeg maar, we doen nu hebben we één stamppot dan. Die doen we dan omdat dat goedkoper inkoop is, toen kunnen we die ook voor minder geld aanbieden. Ja. Doen we dat? De stamppot hebben we, dan hebben we, uh, we hebben vandaag bijvoorbeeld puntjes met peperroomsaus. En, uh, en wat hebben we nou nog meer, moet ik het goed zeggen? Uh, lasagne hebben we. Dus we hebben voor ieder wat wils eigenlijk op het menu staan. Want als je iedere dag maar uh, patat moet eten of rijst of dat, dan heb je er ook geen zin meer in. Nee, nee, dat is absoluut waar.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 Nou ja, zeker de mensen die daarna zitten tegen, de, tegen etenstijd aan. En er wordt gezegd, ik heb honger. Hebben jullie niet? Dan zeggen ze, nee, je moet lekker naar de apjes gaan. Die hebben de beste sperps van Zandvoort. En dat gaat echt zo. En dan komen ze allemaal bij ons op eten in Ossa's. Ja. Echt heel leuk. Ja. Ja, die sperps van jullie, die zijn beroemd, hè, ondertussen. Dat, dat, dat hoop ik wel. En iedereen komt er echt voor van verder. Dus dat is wel echt heel leuk. Ja. Ja, het is... Ja. Uh... Ja, cadeautje was het een recept. Dus we zijn hartstikke blij ermee. Oh, was dat een recept wat jullie gekregen hebben?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 Ja, dat is ook zo. Maar goed, die 30 man, dat is dus in de ideale situatie, hè? Dat is dus als, ja. als er... Dus ik neem aan dat, dat als je dat op coronamanier doet... dat er veel minder mensen bij je binnen kunnen komen. Uh, wij hebben het geluk dat we de 30 kwijt kunnen... als, als het uh, op anderhalf meter. Zo. Als ze precies komen zoals de tafelschikking telt. Dus uh, dat echt vier personen gaan zitten aan de vier persoons... en twee personen aan de twee persoons, anders wordt het lastig. Als je een tweetje en een viertje krijgt...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 Iedereen lacht, maar het is om te huilen. Dat is een mooie ja. uitdrukking, uh, inderdaad. En, en met je collega's in de straat, heb je daar goede contacten mee? Kun je ja, daar iets mee? Met iedereen, ja. Iedereen kunnen we altijd bij elkaar terecht. We helpen elkaar altijd. Als iemand wat nodig heeft, kunnen we links en rechts om altijd bij elkaar wat dingen lenen. Uh, als je spullen tekort komt en we zijn echt heel blij. Ja, ja dat is dan natuurlijk het voordeel van in een dorp zitten: hè? dat men kent ja, dat elkaar. Dat is wel. Ja, ja zeker. Ja, nou ja, ik, ik, ik kan niet anders dan je heel veel sterkte en, en wijsheid wensen in deze ingewikkelde tijden. En ik hoop voor iedereen bij jou, maar ook voor iedereen in de Haltenstraat en in de Kerkstraat en in alle straten waar de horeca zit, dat, dat men de plaatselijke horeca blijft steunen. Uh, en, en ja, do, doe eens elke week bij een ander uh, bedrijf wat uh, bestellen. En zo kan iedereen uh, deze winter doorkomen, want zo is het wel. Ja, nee, ik ben ook echt heel blij met iedereen in Zandvoort dat ze zo bestellen. Want dat doen ze wel echt. Dus we moeten echt... Uh, mijn dank gaat echt naar iedereen in Zandvoort uit die zo lief bij ons bestelt. En ook bij andere mensen natuurlijk. Ja, nou, hartstikke goed. Goed, dankjewel voor dit gesprek, ja, Eddie. Dank u wel. Graag gedaan en uh, tot uh, horend en tot ziens bij de aapjes. Hartstikke bedankt. Doei zo Dag. Ja, dit was Dennis. Den Denise King met Galloping Home. De tune van Black Beauty. Ja, en Black Beauties, die zijn er vast wel bij jullie op de Manege. Rob mooi van Manege Naaldenhof. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, die zijn er zeker. Ja. Hebben jullie uh, Friese beauties bij jullie staan? Ja, er staat er eentje. Ja. Uh, met de eigenares Ein ook. Oh, echt waar? Oh, wat ja. prachtig. Ja, ik... ik... Ik ben een enorme liefhebber van uh, de frisse paarden. Omdat ze, ze lopen, zo mooi. En het, uh, om, om daar op te mogen rijden is echt een feestje. Ik, ik heb zelf heel lang gereden, dus ik, echt een feestje. Maar goed. Ja. ja, en zij heeft ook nog van die, uh, van die speciale, van het speciale beslag, zeg maar. Van dat zilver uh, <laughs> om de nek hangen en zo. Oh. Het ziet er heel mooi uit al. Ja, geweldig. Ja. Maar goed, er gaat wat gebeuren. Althans, dat wil men laten gebeuren. Ja. Daar zijn ja, dat jullie ook... niet zo blij mee natuurlijk. Nee, er ligt nu een uh, voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen. Uh, waarbij dan de, manege, de bestemming van uh, manege verdwijnt. En dat er dan huizen gebouwd kunnen gaan worden. Dat Onbegrijpelijk. We, ja, daar zijn we niet uh, happy mee. Nee. Ik, wat ik, wat ik, waar ik me over verbaas is dat het uh, op het moment dat jij als uh, particulier of als burger een bestemmingsplan wil laten aanpassen of wijzigen... Dan gaan de hakken in het zand en dan roepen ze: nee, dat kan niet. Bestemmingsplan is bestemmingsplan. En op het moment dat het zeg maar andere belangen heeft, dan kan het in één keer wel het wijzigen van een bestemmingsplan. Ik vind dat altijd heel bijzonder. Ja, het is inderdaad een beetje bijzonder. Dat als je probeert om uh, landbouwgrond te zeggen, nou we willen we een huis op de landbouwgrond, nou, dan uh, kan je wel vergeten. Ja. Uh, want dan uh, zegt de gemeente: ja, dat is niet de bedoeling. Nee, waar, waar, waar komt dit vandaan, dit initiatief? Nou, het initiatief zoals ik begrijp, is dat van de eigenaar komt het af, de eigenaar van de grond. Uh, die, uh, ja, die, uh, die verhuurt het nu aan de uitbaters. Dus er zit, uh, de manege wordt uh, gedraaid door, uh, uh, door twee mensen. Ja. En, uh, ja, maar de eigenaar die wil dat stoppen, zeg maar, dan op termijn. Die zagen nu, nou, nu was er een uh, wijziging van het bestemmingsplan Bentveld. En ze dachten, nou, dat is een mooie gelegenheid om uh, op termijn. Uh, want de, de huurovereenkomst gaat over acht jaar stoppen. Om dan te zeggen, nou dan stoppen we met de huurovereenkomst en dan gaan we de huis bouwen. En dan, uh, ja, dan loopt het schip binnen natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Die eigenaar die, die zal dan inderdaad wel uh, rijk worden daarvan. Maar um, er is dus al blijkbaar een, iets anders waardoor het bestemmingsplan gaat wijzigen. Dat is gewoon een regulier uh, review, zeg maar. Eens in de tien jaar moet het gereviewd worden. Ja. En, uh, en opnieuw vastgesteld worden. Dus dat is eigenlijk een normale procedure. Oké, okay, dat mag dus gewoon. Ja, het mag wel. Alleen, ja, het gaat natuurlijk om, zeg, worden alle belangen zeg maar, in, in oogschouw genomen. Ja. ja Maken jullie een even... kans om, om hier, zeg maar, uh, tegen. Ja, protesteren kun je altijd. Maar maak je een kans om dat tegen te houden? Jawel, tuurlijk. Het is nu nog dat uh, de gemeenteraad moet natuurlijk een beslissing nemen hierover. Dus als wij de gemeenteraad kunnen laten zien dat er andere belangen zijn dan uh, alleen maar de, de eigenaar. en dat er wel degelijk uh, toekomstmuziek zit in deze manege. want dat is misschien een beetje uh, dat de gemeente op het verkeerde been is gezet. van nou ja, die, die manege gaat ermee stoppen in de toekomst. Dus ja, in plaats van een vervallen zootje. kun je misschien betere huizen laten bouwen. Nou, dat is verre van dat. Het is een heel succesvolle manege. Waar ongeveer 500 mensen per week uh, rijden. Wow! En, ja, dus het is, het is wel van belang ook in de, in de omtrek. Ja. Want de, de mogelijkheden worden steeds minder. Ik begrijp dat Rukert zijn, uh, zijn erfpacht niet verlengd wordt. Dus die gaat ook, op termijn ook verdwijnen, in Zandvoort. antwoord. Ja. ja. Nou, we eentje over. Uh, die doen ook geen wedstrijden. Manege Maaldenhof is ook degene die nog wedstrijden organiseert. Nou, in de wijde omtrek is, uh, is dat niet meer te krijgen dan. En ik begrijp dat er ook zeg maar, andere manages in de buurt... dat er gewoon wachtlijsten staan voor kinderen. Ja, om te kunnen te komen rijden. Ja. Ja. Ja. ja. ja, en als wij uh, met, onze, ja, met, met die 500 maanden per week ergens anders moeten in de buurt... Nou, dat, daar is de capaciteit gewoon niet voor. Nee, dat, dat, dat, dat zal een enorme uitdaging worden om iets nieuws te vinden. Ja. En bovendien moet je dat dan weer helemaal gaan opbouwen. En ja... Wie, wie gaat dat betalen dan? Ja, dus de, wij willen graag dat die bestemming blijft en dat die manege gewoon doorgezet wordt. Ja. Wat voor acties worden er ondernomen om dit uh, zeg maar uh, tegen te houden, die verkoop van, uh, van de grond? Nou, wij hebben een petitie uh, online staan bij Petitie.nl. Nou, daar zijn al uh, weet ik het, 15, 16, 1700 uh, ondertekenaars op. Dus we gaan die petitie aanbieden bij de gemeente. En we gaan uh, actief uh, zienswijze inbrengen, zoals dat heet. Je kunt een zienswijze inbrengen op de voorgestelde bestemmingsplanwijziging. En ja. dan uh, is het aan de gemeenteraad om die zienswijzen te beoordelen en te laten meewegen in hun beslissing. Ja, het, lijkt me, het belang van, uh, van de, de les, het lesgeven aan kinderen uh, lijkt me toch een, een behoorlijk groot uh, belang. En bovendien is het, uh, want hoeveel paarden hebben jullie op stal staan van, and, van zeg maar, uh, gasten? Als ik het gast... Nou, er zijn, in totaal zijn er iets van 50 paarden. Zo. Ja. En het is, een, het is een heel groot gedeelte. wordt gewoon uh, inderdaad door kinderen uh, lesgenomen. Ja, je ziet ze elke dag komen met hun koffertjes. Het is echt uh, uh, onroerend om te zien hoe die kinderen uh, met die paarden omgaan. En wat voor plezier ze daaraan hebben. Ja, nou ja, sociaal gezien is het heel belangrijk. Hè? Op de eerste plaats hè, kinderen die misschien niet met een huis, met een tuin wonen, maar op een flat wonen. Die dan heerlijk naar buiten kunnen gaan daar. En het is natuurlijk educatief heel belangrijk. Hè? Leren om voor een paard te zorgen. Leren om die verantwoording te hebben. En ook sowieso om met beesten om te gaan. Het is natuurlijk educatief een heel belangrijk stukje. Ja. Ja. ja, en wat, wat uh, belangrijk is, is ook dat zeg maar in de gemeenten uh, uh, speerpunt is ook recreatie en sport. Ja, nou, zeker. verdwijnt weer zoiets. Uh, ja. En het is eigenlijk niet te vervangen ook in de gemeente. Nou, ik vind het. Ik, ja, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, toen dacht ik echt van, hè? dat kan toch niet waar zijn? Hoe, ja. Want hoe lang bestaat deze manege? Nou, volgens mij was de manege. De huidige eigenaren hebben het in 84 gekocht. En daarvoor was het al een manege. Uh, en ik denk dat de paardenstallen al dateren vanuit het Groot Bendveld. Wat ligt aan grens aan het Groot Bentveld. Ja. Dus daar is het ooit mee gestart. Dus ik denk dat er al honderden jaren paarden staan Ja, dan kan het toch niet waar zijn... dat er dan voor de bouw van de luxe huizen... want daar hebben we het natuurlijk over. Ja, het is ja. geen... Kijk, als ze nou zeggen... we gaan sociale woningbouw doen daar... dan zeg ik, nou, dat vind ik nou een goed plan. Ja. Leuke starterswoningen... en uh, uh, seniorenwoningen. Betaalbaar natuurlijk. Ja. Maar iets wat al zo lang bestaat... en wat zo'n belangrijke functie heeft... dat mag toch niet verdwijnen? Nee, nee. Nee, want het heeft niks met, uh, met de woningnood te maken. Nee. Absoluut niet. Nee, nee. nee, volgens mij staat er ook genoeg te koop nog uh, waar mensen naartoe kunnen. En uh, ik denk dat er straks uh, nog wel meer te koop zal komen als uh, de crisis echt doorzet. Want uh, nu, nu is het nog te doen om alles te betalen. Maar dat wordt natuurlijk steeds ingewikkelder. Ja. Ja. Wat, uh, wat kunnen uh, sympathisanten doen om jullie te ondersteunen? Uh, de petitie ondertekenen, denk ik. Uh, dat is het meest eenvoudige. En daarnaast kunnen mensen uh, altijd een zienswijze ook indienen. Nou, zelf een zienswijze een... indienen? We gaan zelf ook een zienswijze indienen, ja. Dus ja. belangengroep, maar ook individueel. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe waar gaat men naartoe om dit te doen? Op, op, uh, op internet bijvoorbeeld? Ja, bij, uh, we, er is een Facebookpagina ook van Stalbenaalde Hof uh, Belangengroep. Ja. En, uh, en op petitie.nl, als je daar kijkt naar uh, de naaldenhof dan is die ook te vinden, die petitie. Petitie.nl en, en dan naaldenhof invullen. Ja. ja, nou ja, dat, dat, uh, volgens mij is dat niet zo heel ingewikkeld. En, uh, nee. Iedereen heeft uh, volgens mij al uh, wat uh, petities ingevuld de laatste tijd, want er zijn er nogal wat. Ja. Dus dan moet deze ook te vinden zijn. Ja, ja. en... Uh, en de, de zienswijze. We zijn met een advocatenkantoor uh, in de hand genomen. Die is nu bezig om een concept zienswijze op te stellen. En die zal ook op de website of op de Facebookpagina uh, gezet worden, zodat mensen die ook kunnen gebruiken als een model om zelf een zienswijze in te dienen als ze dat ja. vinden dat ze dat moeten doen. Nou, uh, ik, ik hoop dat iedereen dit massaal uh, gaat doen. En uh, dat men massaal gaat uh, ondersteunen en gaat zeggen dat dit toch vooral niet weg mag. Want met name voor kinderen is dit toch heel belangrijk. En als het al zo lang bestaat, hoe dan moet dit weg? Ik begrijp ja, het niet. Precies, nee, wij helpen het ook. Goed. Ik uh, wens jullie heel veel sterkte en succes uh, met uh, de petitie. En uh, met het tegenhouden van uh, het nieuwe bestemmingsplan. En ja, het, het, moet, het mag niet weg. Klaar. Ja, dankjewel. Goed. Dankjewel voor het interview. Fijn weekend nog. Ja. Bedankt ja. voor het gesprek. Krr kacha krr ha La la la la la, shala, blue the name will not on A man of shala, when an unbeen, half on the when Till da ila bula, nawena Mulung ka ni mulandi Apanana Amba na buka nela Shalalala Mulung ka ni mulandi Apanana Dit was uh, Arabesque met Hello Mr. Monkey. En daarvoor hoorde u Sailor met A Glass of Champagne. En daarvoor hoorde u Afric Simone met hallo. Havanana. Hallo Gerard. Ja, hallo zeg. Ja, met, ja, ik zeg tegen mensen hier allemaal hallo in de duinen. Oh. Is hier een beetje, ik sta bij een ingang en dat ging niet helemaal goed. Je bent buiten. drukte, ja. Dus ik stap nou gauw in mijn auto... Dan, heb ik ook geen bijgeluiden. Oké, okay, nou ja, die bijgeluiden ja. vinden wij niet altijd even erg, hoor. Want, uh, nee, dat is zo. Nee, nee, dat, ik, ik kan ook lekker door het uh, bos even blijven lopen. Ja, ja. als ik maar uh, goed contact heb met jullie. Zo is dat. Nou, dat heb je, hoor. Het is oh. wel wat anders dan in de studio of uh, bij Hotel Hoogland. Uh, want uh, ja, dan kun je nog wel eens wat meenemen... en dan uh, kunnen we nog uh, kijken en luisteren naar uh, de dingen... Die, uh, zeg maar, uh, waar je attentie op wil geven... Maar uh, volgens mij kun je, kan jij dat uitstekend vertellen. Uh, nou, we gaan het proberen vandaag. Ja. Ik heb niets in verband. Het is echt, hè, dat, ja, dat heb je in die coronatijd mooi weer. Waar moeten mensen anders heen als ze uh, lekker uh, op het strand of door het bos lopen. Ja. Dus uh, het is hier heel erg druk in de duinen. Ja, hè, want ik, uh, als je ja. langs de Zandvoortse Laan komt... Dan, uh, dan zie je inderdaad heel veel mensen die daar uh, staan te wachten om naar binnen te kunnen komen... Ja, ja. Ja, het is zeker. We hebben gelukkig uh, bij elke ingang een beveiliger staan, zoals ze dat noemen. Hè. Die letten dan op de coronaregels ook. Want dat, dat kun je, ja, je kan niet overal tegelijk zijn. En, uh... Maar je kunt niet onbeperkt mensen binnenlaten, lijkt me. Uh, nou, dat valt wel mee met die 3400 hectare van ons. Weet je wel, je mag struinen bij ons. Dus zo gauw ze maar binnen zijn. En uh, dan kan ze naar links, naar rechts, naar rechts door. Dan zie je ze bijna niet terug. Dat is het gekke. Alleen het is bij die ingangen en de parkeerplaatsen. Ja, dat, daar houdt het op. Dat het, het is net als met, bij Zandvoort. Ja, vol is vol gegeven moment. Ja, ja. Dan ja. gooien we het op slot. Is dat ja, wel eens ja. gebeurd dat het op slot ging? Omdat er te veel mensen waren? Of in ieder geval genoeg mensen waren, laat ik het zo zeggen. Ja, ja nee. Wij hebben het nog nooit uh, uh, uh, op, op, op, op slot gedaan. Alleen. Uh, Mensen die keren zelf terug omdat ze niet uh, konden ja, parkeren. of uh, Weet je wel, ja, dan gingen ze maar terug of te druk vonden. Ja. Maar uh, nee, wij, uh, het is altijd gelukkig nog open. Dus in deze rare tijd, ja. Moeten mensen reserveren van tevoren, Gerard? Nee hoor, nee hoor ze kunnen niet. gewoon... Uh, wij hebben wel de website, er staat dan wel op, uh, wordt afgeraden om nog naar de duinen te gaan. Of weet je wel, dat zetten we er dan wel op, want dat het vol is. Ja. Dat was vanmorgen om half tien, was het dus al de parkeerplaatsen vol. Ja. Uh, ja, dan is het uh, stress. Het is een, een schitterende dag hè vandaag. Ja, daarom. Het is, het is, het is herfst. Mooie kleuren in de duin. Paddenstoelen nog. Ja. De bronstijd is over, dat wel. Ja. Maar er blijft nog zoveel moois over. En uh, ja, dan, je moet eigenlijk gewoon, als je dan kinderen hebt, zelfs, ja... Ja, wil je gewoon ook lekker naar buiten even luchten, zeg maar. Ja, waar, waar kunnen mensen naar zoeken op dit ogenblik? Wat is nou iets bijzonders om naar te kijken, of in ieder geval om naar uit te kijken in, uh, in de duinen? Ja, nou, dat, dat, dat, het mooie is nu nog de paddenstoelen, want het heeft nog niet uh, gevroren. Weet je, als het zo gauw... Het Wa wat komt, hoor ik nou op de achtergrond daar? Dat oh, dat is Cor. Wat is ja. het. een Stinkend. Cor, hou er mee op. Ik hoor, ik hoor het beurlen van hekken. Of van, van, van bokken. Oh ja, Ja, ja, ja. Is, wat een geintje. Dus, dus, ja, ik, ik hoorde het ook al. Ik keek al om me heen. Ik, dacht, nou, ik sta hier net voor een hele grote beuk. Ik denk, wat zit er achter die beuk? Dat was... Dat was kort kort kappen nou, dus, uh, ja, is klaar. Ja, ja. Ja. Nee, maar... Kort kan dat ook niet weten. Het, het brul is over, hoor. Het, het, die, die mannetjes die liggen nou... met hun hoofd op de grond. Echt, die zijn uitgeteld, die zijn... Ja. gestreden. Die, uh, en die, uh, als ze bijgekomen zijn... gaan ze goed vreten, weet je wel. Dat ze een beetje aankomen voor de, voor de, voor de winter. Ja. Dus dat is uh, over. Maar ja, er blijft genoeg over. Mooie paddenstoelen allemaal prachtige herfstkleuren ligt overal vol met blad en dat is uh, altijd altijd mooi om, om te zien en dus uh, en doordat je mag struinen ja je komt altijd wel wat tegen het uh, herten blijven altijd mooi om te bekijken uh, en uh, allerlei soorten vogels dus nee het is echt wel de moeite waard om nog uh, te komen alleen uh, om er uiteindelijk te komen is, is, is een beetje moeilijker ja nou ja, goed. Er is, kijk, je moet mensen adviseren om inderdaad niet met de auto te komen. Maar of op de ja. fiets of ja. met het openbaar vervoer. Want de bus die stopt voor de deur daar bij de waterleidingduin op de Zandvoortselaan. Dus ja, waarom zou je ook met de auto gaan? Dit is ja, toch veel makkelijker. Het is zo, ja, maar ja, vorige week had ik bijvoorbeeld, ja, die, die, die dame die kwam uit Groningen. Die had een, een date met iemand uit, uit Rotterdam. En oh. uh, nou, dat vond ik wel heel romantisch. Natuurlijk. Ik wou net zeggen, dat is pure ja, romantiek. Ja. <laughs> die kwam ik tegen in het verboden gebied, dat ook nog. <laughs> uh, <laughs> Waren ze ook verboden dingen aan doen? Nee toch? <laughs> uh, ja, dat, niet dat ik gezien heb, maar oh. uh, ze zagen er wel heel gelukkig uit. Dus nou ja, dan is het ook wel weer mooi. Kijk, wij zeggen wel niet veel reizen, maar ja, iedereen zoekt toch... Die ja, zoekt je zou bijna maar. denken dat dit wel, toch wel een noodzakelijke reis is. Hè? Als je... Hè? Ja, ja. Daten is natuurlijk ja. wel noodzakelijk, anders verenig je ja, dat, ook maar. Ja, dat zegt. Ja, het, is, het is moeilijk, uh, maar ik, ja, wij staan gewoon open voor uh, iedereen, jong en oud nog. En, uh, kijk, het, in, in de herfstvakantie was ze zelf ook verschrikkelijk druk, maar toen had je ook die bronstijd erbij. Maar nu is het gewoon uh, lekker, uh, ja, lekker genieten van het struinen. Ja. En een uh, aantal mooie routes langs die bunkers. Dus, dus, uh, en altijd uh, langs die, die waters, met die mooie uh, watervogels allemaal, allerlei soorten eenden. En, dus het blijft echt wel de moeite waard. Ja. Hoe is het met de populatie van uh, uh, het, het vee? Wordt daar nu ja. ook iets mee gedaan? Ja, de beheers, uh, dat vind ik wel heel mooi. Bij, bij ons op de, op de, op de website, hè, dat is dan die uh, awd.waternet. Uh, uh, als, als je dat opent op je telefoontje, dan krijg je bijvoorbeeld alles. Hoe moet je een ticket kopen? Hoe is het uh, beheer van de damherten? Nou ja, die is weer gestart per 1 november. Ja. Dus, dus daar zijn ze weer mee begonnen, want uh, ja, er zijn er nog steeds veel te veel. En uh, dat moeten we dus uh, terugbrengen Ja. En, uh, dus dat is weer begonnen. Ja, dat doen ze gemiddeld drie à vier dagen per week, hè? Ja, ja. Ik dacht nou drie dagen per week zo en dan, uh, ja, uh, met een buddy erbij is, zo veilig mogelijk allemaal natuurlijk. Uh, waar, geen, uh, waar geen of weinig mensen aanwezig zijn. En dan, uh, ja, en die herten die gaan dan weer naar een, uh, die geschoten zijn naar een vleesverwerkingsbedrijf en... Nou ja, die adressen staan ook op de website. Waar ja, 20% even... gaat er naar de voedselbank, heb ik begrepen. Ja, ja. ja. En er is ook een lijst van restaurants en slagerijen waar, uh, waar men dan het vlees kan krijgen. Ja, ja, ja, ja precies. En, en nou ja, die, die, uh, ja dat, mensen zijn er... In het begin was het zelf, ja toch, denk ik, moet er nou geschoten worden, maar nou... De, Mensen die hier in de tuin komen, die zien wel dat het allemaal kaal gevreten is. Kijk, wat er nog staat, is wat, wat niet te vreten valt. Hè. Uh, zoals gele planten, um, ja, die eten ze niet. Geel is in de natuur ook vaak giftig. Oh ja, ja. Dus dat, dat gevaar, de kleur van het staan, gevaar. Ja. Ja, ja, ja, precies. En uh, helmgras, hè, dat is heel scherp. En daar zit ook geen voedsel in, laten ze staan. Dus ja. dat weten die dieren allemaal goed... Uh, maar voor de rest ja, eten ze al die plantjes op. Dus ja, we hopen uiteindelijk... En we gaan de goede kant op hoor. Ik denk, ja. denk uiteindelijk misschien nog uh, uh, met deze grote aantallen... Nou, ja, dat... ik heb begrepen dat uh, er is een eind maart een telling geweest. En toen kwamen ze op 2522 damherten. En hoeveel zouden het er moeten zijn? Uiteindelijk moet, zouden we graag terug willen naar 800. Nou ja, dat is een pittig ja. aantal wat er dan uh, moet uh, afgeschoten worden. Ja, ja. Um, maar, ja, dat is zo. Ja, meer kan ik eigenlijk niet vertellen. Dat nee. is gewoon zo. Ja, nou ja. En, en, en ja, het, het loopt terug. Het loopt terug van 4500 nu naar uh, 5, 2500. En het gaat nu ook harder, hè. Dus het, het is te hopen voor, uh, voor iedereen. Voor het publiek. Uh, voor, de, voor de mensen de, die het moeten doen. En voor de herten zelf natuurlijk. Dat het... Uh, ja dat ze snel op dat getal van 800 zitten. Ja. Want dan is het een beetje gewoon bijhouden... zoals het op de Veluwe gebeurt... en in uh, Limburg en in Zeeland. Eigenlijk overal. Maar omdat wij zo'n achterstand hadden... we mochten niet beheren van, van, ja, van, van Amst vanuit Amsterdam. Ja, Amsterdam had er moeite mee, geloof ik. Ja, ja, ja. dus we moesten een hele grote inhaalslag maken. En die, uh, maar ja, daar zijn ze goed mee bezig. En op een veilige manier... En uh, ja, mensen in de omgeving, daar gaat, dat is voor ons heel belangrijk... die begrijpen het gelukkig. Ja, want je kunt natuurlijk het niet doen... maar dan, dan gaan ze dood van de honger... want dan is er gewoon niet voldoende eten voor uh, alle beesten. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een hele nare manier om, uh, om dood te gaan. Ja, ja, ja want als je ervan uitgaat dat... nou, zeg ik maar even een getal... zo'n 1500 uh, herten die er dan geschoten worden... In, in, in, in, in, uh, van 1 november tot en met 1 april... Maar als we dat niet doen, uh, duizenden, nou sowieso alle plantjes zijn weg. Ja. Maar ook de vogelstand wordt met, met duizenden minder. De vlinderstand wordt minder. Reën zijn er bijna niet. Dus het hele evenwicht was zoeken. Ja. En het begint nu lijkt wel al een heel klein beetje terug te komen op bepaalde plekken. Uh, en zeker omdat wij die plekken hebben, dat noem je ingerasterde uh, ja, vierkante exclosures met een mooi woord en dan zien we daar dat er weer allerlei soorten planten terugkomen de liguster komt weer te bloeien en dan krijg je weer uh, de liguster pijlstaartvlinder terug ja, Weet je ja, er, zijn, er zijn afgerasterde gedeeltes, hè? dat kun je zien op internet ook dat, je, ja. dat er hele stukken zijn uh, met, met een, een hekwerk eromheen waar dan de herten ook niet bij kunnen komen natuurlijk waar dingen weer gaan groeien die er uh, zouden moeten blijven groeien ja, en dat wordt helemaal onderzocht. He, hebben we hebben iemand uh, ingehuurd daar voor vijf jaar. Die onderzoekt dat helemaal, houdt dat bij. Uh, en dan krijgen we een prachtig rapport hoe, ja, hoe dat resultaat uiteindelijk is. En dat is uh, het eerste half jaar tot, tot een jaar is het uh, uh, ja, succesvol. Dus dat, ja, het is logisch als daar een het uh, zitten te knabbelen aan een struik. Ja. Waar, en, uh, ja, nu kunnen ze er niet meer bij. Dus dat begint dan gelijk zo'n struik. Uh, weer te groeien. En ja, en dat verzaait zich natuurlijk vanzelf ook weer in, uh, in de rest uh, van het park. Ja. Als het goed is. Ja, dat klopt. En, uh, en, en, uh, dus ik ben blij dat ze hiermee begonnen zijn. Dan kan je weer een beetje terugzien hoe, uh, hoe het bijvoorbeeld 15 jaar geleden ook was. Uh, en, want dat vergeet je dan zo snel, want langzamerhand is het zo verslechterd dat evenwicht. En nou, in die explosie zie je alweer van oh die kant moeten we op. Ik hoop uh, dat dat over nou, een jaar of vijf weer uh, een beetje hersteld is. Ja. En, de, en de rasters, zeg maar om de randen van het park heen, zijn die helemaal klaar? Is het, is het voldoende nu om de herten buiten het dorp te houden? Of is dat nog niet uh, helemaal uh, 100 procent? Ja, ja. Nou, alle, alle rasters, hè, bij de Zandvoortse Laan bijvoorbeeld en uh, die hele Vogelsangse weg, dat is vanaf Heemstede Vogelsang. De silk, uh, daar staat gewoon een hoge raster. Uh, ook een, uh, alleen langs de zeereep, hè, dat, daar zetten we geen hoge raster. Dat mocht niet, want als we daar een hoge raster zetten. dus we kunnen gewoon het strand oplopen en uh, de zeereep oplopen. Dus daar kunnen ze eruit lopen. Dat, zijn ook de, dat is de ontsnappingsplek voor de mannen. Ja. Hè, die die, die, die, die de grote bokken, zeg maar, uh, die geweien, die, die wij ook in Zandvoort uh, terugzien. En tenminste, een deel. Ja, dat komt hier vandaan. Dat is daarbij dat is de Brede-Rode-straat daar. Weet ja, je, daar komen ja, ze ja, dan ja. Via, via, ja, via de boulevard komen ze langs die strandtenten. Ja, daar komen <laughs> ja. ze omhoog. En dan <laughs> ja, gaan ze de Zuidduin in. Maar een ander deel is, dat komt weer uit de PWN, hè, van de Kennemerduinen. En ja. die hebben geen hooghekken. Dus bij het spoor, ja, dat, dat zijn geen herten hier vandaan. Dat komt uit de Kennemerduinen. Want ja, die hebben dat ook gevonden. Die denken, nou, daar heb je van die mooie groene tuintjes. En in die duin is alles kaal. En de lekkere dingen zijn weg. Dus die zoeken ja, dan. Ja, dan ga je ergens anders zoeken. Ja. Dat is logisch. Ja, ja, ja precies. En, dat, en zeker. Dat, dat, dat doen die mannen nou eenmaal. Die, die hebben expansietrift. Die willen die wil, die wil een nieuw territorium. Dus die gaan zoeken. En uh, hinders hebben dat niet. Dat is heel bijzonder. Je ziet bijna geen, geen hinden lopen in het, uh, in het dorp. Nee. Nou, ik kan me wel een keer herinneren dat ik ochtends vroeg om zeven uur... Uh, toen ik nog uh, in de, de wijkverzorging uh, uh, werkte... Uh, en dat ik dan daar bij de benzinestation waar je de Gerkenstraat uitrijdt, hè, de rechtdoor daar, daar kwam in één ja. keer een bok aanlopen... met uh, vijf hinders achter hem aan over het fietspad. En uh, die gingen richting uh, nou ja, de Zandvoortse Laan. En toen dacht ik, ja, goedemorgen... Je okay, moet echt ja. goed opletten, maar dat is al wel een tijdje terug. Dus ik weet niet of dat, dat nu nog uh, zo is, hoor. Of dat ja, nee, daar, uh... nee dat, dat was zo bij het zelfstation daar, hè. Ja. Daar uh, was een tijdje een gevaarlijke plek. Die kwamen dan van uh, huis in de duinen. Daar heb je zelf ook heel veel gras omheen. Dus die waren daar lekker aan het uh, overnachten geweest. En aan het knabbelen van het gras en de struiken... En dan staken ze over, dan wilden ze naar de Zuidduinen. Ja. Dat was een gevaarlijke plek. Ja. En in de bronstijd zou het gekund hebben... dat dan die hinders achter, de, achter, die, achter het Grote Damherd aanliepen. Ja. Weet je wel. Maar normaal gesproken is het zo dat... De, dat vragen mensen ook vaker. Maar ja, maar het wordt nou toch heel erg veel minder, hoor. Zeg Ik zei, Ja, maar het is bronstijd. Weet je wel, als het bronstijd... die strekken al die herten uit het dorp... En die gaan de duin in. Zo, die, die, die, die, ja, die willen een, een vrouwtje of meerdere bemachtigen. Scoren. Dus uh, ja, scoren. Dus dan is het even rustiger in het dorp. Ja. Maar dan binnenkort, als ze bijgekomen zijn, ja dan komen ze weer. Dan, uh, niet met grote getalen meer, maar er zijn een uh, aantal die weten zo goed de weg. En dan zijn er een paar van die jonge bokken, dat noemen we de dus, spitsers. En met zo'n spits ja. ja, die lopen er mooi achteraan. En uh, ja, dan... Dat, dat zou voorlopig nog wel zo blijven. En, maar in het dorp, uh, ja, als, als we er enigszins een beetje rekening mee houden. Hè, en, uh, niet te veel viooltjes in de tuin. Nee, nee, nee. Ik wilde dat laatste ook. Ik denk, oh, op de markt wat viooltjes in die voortuin. Maar ik denk, oh, god, dat kan helemaal niet, joh. Want dan, ze lopen gewoon door. Dit ze ja. heerlijk. Ja, ja, ja. ja dus dat kan niet. Nee, je ja. daar. Maar dat heb ik al eens eerder gezegd door de. de de bloemenman op de markt die weet precies... Wat hij uh, moet adviseren. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat, is, dat, is al, da, dat is wel uh, bijzonder in Zandvoort. Dat ja, is dat is echt grappig. Dat, bij Jantje ja. Plantje kan je inderdaad uh, goed advies krijgen... over wat je wel en niet in je tuin uh, moet zetten. Maar ik moet zeggen, ze, ze, ze knabbelen ook wel eens aan struiken. Dat ik denk, nou, dat kan toch helemaal niet lekker zijn. Van die harde, harde uh, blaadjes. Maar ja, als ze honger hebben, dan gaan ze dat dan blijkbaar toch uh, op, opeten. Klop, hulsten pakken ze soms ook en daar zitten dan zeker toch bepaalde sappen in of mineralen. Net als de kardinaalsmuts, hè, dat, die vreten ze soms helemaal kaal. Dan krijg je van die, van die witte stammetjes uh, en dat komt weer, dat die, die, die bast is niet zo hard. Maar er zitten toch wel uh, voedingsstoffen in. Ja, ja. Dat, dat weten ze gewoon feilloos te vinden. Ja. Is het door het zachte weer wel dat er uh, zeg maar wat langer nog... Uh, uh, is kunnen groeien, hè? dat er nu meer eten is voor ze... dan als het wat eerder inzette winter? Ja, nou je weet niet dat ik, hoe blij ik was eigenlijk met het afgelopen, afgelopen jaar... Voor de, voor, de, voor de herten dan mede. Hè? Want, want uh, het was dan weer regen, dan weer zon. En dus het is eigenlijk bijna altijd groen gebleven in de duin. Ja. Dus er, is, er, is, er was gewoon, uh, geen groeiachterstand of, of geen verhongering. Ze hadden allemaal uh, ook een beetje spek dan... Uh, ...onder de huid zitten. Dus dan kunnen ze ook, als er nou straks een... Uh, uh, uh, ...ja, tekort is... En ...dat is er in de winter altijd... ...maar dan kunnen ze toch nog een beetje... ...gewoon het grootste deel... ...die ja. overleeft dat gewoon. Ze ja, hebben, hebben een voorraadje, ja, een reserve. Precies. Ja, ja. Goed, Gerard, ik kan uren met je praten, want uh, over die duinen uh, valt gewoon echt zoveel te vertellen. Maar uh, dat gaat niet lukken, want ik moet uh, gaan afsluiten. Ja, ja. Nee, ik uh, dank wel, ja. jou uh, hartelijk uh, voor dit gesprek en uh, wens, jij, uh, wens je een uh, hele fijn weekend en uh, graag tot een volgende keer. Um, we gaan afsluiten, hè? Ja, Ja, okay. we gaan afsluiten. Zou... Dank je wel, uh, Gerard, tot, ja, uh, tot horens. goed weekend okay. ook. Okay, dank je dag. dag. Goed, wij gaan hier ook afsluiten. Um, ik ga Korderaaier bedanken voor de techniek en voor de muziek die hij uitgezocht heeft. Dat was heel mooi weer deze keer. De redactie deze week was van Gert van Kuik. Da Dank je wel, Gert van Kuik. Um, ik wens iedereen een heel mooi weekend en graag tot de volgende keer. En we luisteren nu naar Charles Voer. Mijn naam is Irene de Jager. Graag tot de volgende keer. We kwamen dit niet uit. Oh. Ja. Whatever. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir, le sommet. En oubliant, oubliant, souvent dans ma course contre le temps.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 Mais il y a mais, Je donnerai ce que j'ai pas tout à fait pour retrouver jamais Mes, mes amis, amis, mes amours, mes emmerdes Mes relations, ah mes relations sont vraiment sous place, soyez au placé Décoré, soyez décoré Influent, très influent,